11 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Zuid-Koreaanse luchtvaartmaatschappij Asiana Airlines... denkt dat het vliegtuigongeluk in San Francisco... niet het gevolg is van technische mankementen. Het bedrijf wil niet vooruitlopen op de vraag of de piloot een fout heeft gemaakt. Twee mensen kwamen om bij de crash, zijn uit het vliegtuig geslingerd... en werden honderden meters van het toestel gevonden. 180 mensen raakten gewond. 49 van hen zijn er ernstig aan toe. De Boeing 777 verongelukte tijdens de landing. Het toestel moet voor de landingsbaan de grond hebben geraakt. Het verloor eerst een staart, daarna wielen en een deel van de vleugel. Het brandde uit naast de landingsbaan, maar waarschijnlijk waren de meeste van de 300 mensen aan boord er toen al uit. De radicale islamitische geestelijke Abu Qatada... is vannacht Groot-Brittannië uitgezet en naar Jordanië overgevlogen. Volgens de BBC is hij direct na aankomst gearresteerd. Abu Qatada moet in Jordanië terechtstaan in een reeks terrorismezaken... waarvoor hij eerder bij verstek was veroordeeld tot levenslang. Jordanië wil de zaken overdoen. Aan de uitzetting uit Groot-Brittannië... ging een juridische strijd van meer dan tien jaar vooraf. Abu Qatada wordt als een van de belangrijkste Al-Qaeda-leiders... in Europa beschouwd. De man die gisteravond in Zutphen omkwam toen een speedboot van een trailer viel, zat in die boot tijdens een rit door de stad. De boot kantelde plotseling en schoof op de weg, waardoor de man van 22 eruit viel. De bestuurder van de auto, een man van 24, wordt verhoord. En voor het eerst is een vliegtuig dat alleen wordt aangedreven door zonne-energie en ook s'nachts kan vliegen het hele Amerikaanse continent overgestoken. De Solar Impulse landde gisteravond in New York na een reis van vijf etappes die in mei was begonnen. Het zonnevliegtuig heeft een spanwijte van ruim 60 meter en meer dan 11.000 zonnecellen op zijn vleugels, maar het weegt niet meer dan een auto. De Solar Impulse vliegt op gemiddeld 2,5 kilometer hoogte en heeft een topsnelheid van 72 kilometer per uur. Het weer? Zonnig, droog en maximaal rond de 25 graden. Alleen aan zee iets koeler. Dit was het NOS Journaal. Ah, en de Verkeersinformatie viel op de A12. Daarna richting Utrecht er zijn daar het hele weekend werkzaamheden. Er staat 5 kilometer file tussen Reewijk en Woerden. verkeer vanuit Den Haag kan beter omrijden via Amsterdam. Het verkeer van, komend vanuit Rotterdam kan omrijden via dordrecht Gorkem. Drukte richting De Stranden op de N57 rotterdam ouddorp bij Hellevoetsluis 3 kilometer... En op de N201 vanuit Uithoren naar Zandvoort. Voor Zandvoort, 5 kilometer. Hawaii, last minute aanbieding. Psst, Kees hier. Tussen 1 en 6 juli gaan we dubbellaag SOAP aanbrengen. Op de A28 richting Amersfoort, tussen Maren en Hoeverlaken. En van 8 tot en met 13 juli richting Utrecht. Dit uh, fluisterasfalt geeft minder geluidsoverlast. De A28 is dan s'nachts afgesloten en het verkeer wordt omgeleid. Psst. Ga ook deze zomer goed voorbereid op weg. Kijk op vananebeter.nl of download de app. Mam, zullen we eerst knuffelen met Bollo of naar de kinderboerderij gaan? En gaan we vanmiddag bolen of skelten? Ruimte voor de zomer bij Landel Green Parks. Boek nu de beste last minutes voor de zomervakantie op landel.nl. Vanmiddag in het Filosofisch Quintet staat de Homo Economicus centraal. In hoeverre bepaalt de economie wie we zijn? Wat hebben economische denkbeelden en mensbeeld met elkaar te maken? De vierde aflevering van een serie Gesprekken over de Nederlandse Identiteit. Het Filosofisch Quintet, vanmiddag, vijf over twaalf, bij Human op Nederland 2. Elke dag sterven 19.000 kinderen. 19.000 kinderen. Elke dag.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 14 dagen lang elke dag buffelen op de zwaarste quizvragen. Demarreer naar www.boschcarservice.nl en rij je tegenstanders uit het wiel. Bosch Carservice. Wij doen alles voor uw auto. Zet koers naar de Middellandse Zee. Met Holland America lijn Boek nu uw najaarscruise, inclusief vlucht en transfer, vanaf 899 euro. Tja, ook Holland America lijn boekt u op cruisetravel.nl. Cruise Travel van ANWB. Dit is Radio 1. Ja, welkom terug bij OVT. Met straks de start van de tweede zomerserie Russische aarde, Hollandse dromen. Een documentaire serie van programmamaker Hans Olink. Maar nu eerst, de slag bij Gettysburg. De grootste, bloedigste en misschien wel meest beslissende veldslag van de Amerikaanse burgeroorlog. Afgelopen week werd Gettysburg met groot spektakel herdacht in de VS. Want het is precies 150 jaar geleden dat daar 53.000 man het leven liet. Te gast is nu Bouke de Vos, die onlangs nog zag hoe Gettysburg er nu bij staat. En een verbazingwekkend gezellig boekje schreef over de Amerikaanse burgeroorlog. Met de titel Burgeroorlog in etappes. Fietsen door de Amerikaanse geschiedenis. Welkom. Dank u wel. Goedemorgen. Fietsen door de, door de Amerikaanse geschiedenis. Dat klinkt ook een beetje als die Amerikaanse geschiedenis. Daar fietsen we wel even doorheen. Maar om dat misverstand uit weg te ruimen... U heeft het over letterlijk fietsen, Ja, we zijn uh, uh, in het voorjaar van 2011 uh, in drie maanden tijd uh, gefietst... van uh, Memphis, Tennessee, naar Washington, uh, D.C. Ik ben al jaren geïnteresseerd in uh, de Amerikaanse burgeroorlog. Ik wilde daar eens uh, gaan kijken. Eigenlijk letterlijk volgens het advies, advies van de Amerikaanse historica uh, Barbara Tuckman... Die, die werd ooit gevraagd van wat is nou de beste manier om een uh, grote historische gebeurtenis uh, te bestuderen. En toen mm. zei ze, go to the place. Nou, dat hebben we uh, gevolgd. En we zijn op de fiets gegaan. En dat was eigenlijk wel een schot in de roos. Dat was eigenlijk een hele goede manier om uh, ja, de historie te beleven, het landschap uh, te zien. Uh, en alles wat er omheen zit. Dus jullie hebben 3500 kilometer gefietst, volledig ja. gepakt en gezakt. Ja. En die slagvelden um, van, ja, van binnenuit beleefd, om het zo maar te zeggen. Ja, we hebben uh, een eigen route ontworpen. Want er is geen uh, route, uh, niet door toeristenorganisaties... of door uh, fietsclubs uh, ontworpen. Dat hebben we zelf gedaan. En uh, ja, we hebben bij elkaar... Um, kleine vijftien uh, slagvelden bezocht. Ook nogal andere dingen gedaan, hoor. We hebben ook heel veel muziek beleefd... en uh, ja, ons ondergedompeld in de zuidelijke gastvrijheid. Ja, anders wordt het wel heel zwaar ja, allemaal. Natuurlijk. Ja, ja, ja. Nee, dan moet je een beetje afwisseling uh, in, inbouwen. En jullie kwamen ook in, in Gettysburg. Ja. 150 jaar geleden vond die slag plaats. Ja. Um, even terug naar die slag... en ook even terug naar die Amerikaanse burgeroorlog. Het Noordelijke leger vecht tegen het Zuidelijke leger... Heel kort, waarom ook alweer? Wat was er aan de hand? Nou, de aanleiding uh, was ten diepste uh, de slavernij. Hè? Uh, mag slavernij uh, blijven voortbestaan uh, of niet? Hè? We, we zitten op dit moment uh, ook in Nederland in de discussie... over de afschaffing van de slavernij. Uh, dat is overal uh, in de wereld uh, tamelijk geruisloos verlopen. Alleen in Amerika heeft dat uh, geleid tot een geweldige uh, burgeroorlog... Uh, even naar de slag bij Gerhardsburg. Uh, we praten over de zomer van 1863. Toen was de burgeroorlog al uh, ruim twee jaar gaande. Uh, het, hij werd uh, voornamelijk uitgevochten op uh, drie grote fronten of strijdtonelen, zoals je wilt. Uh, er was een blokkade voor de Atlantische Kust. Uh, effectief, maar wel uh, een kwestie van lange adem. Er werd gevochten in het, in het zuidwesten, eh, met name op het gebied van de geconfedereerde staten, hè, de, de, de zuidelijke. Zuiden, ja. Met name eh, de katoenstaten eh, Tennessee en, eh, en Mississippi. En dan praten we over het gebied tussen de rivier de Mississippi en het Appalachian gebergte. En eh, een derde strijdtoneel, eh, dat was voornamelijk in de staat Virginia, nog een beetje in eh, Maryland. Uh, in uh, het voorjaar van uh, 1863 uh, uh, probeerde Robert E. Lee... Uh, de, de zuidelijke legercommandant... Uh, uh, een doorbraak te forceren, ook politiek uh, gesproken... door uh, het noorden binnen te vallen... en uh, de hoofdstad van het noorden, Washington D.C., te bedreigen. En ook grote steden als Baltimore en uh, Philadelphia... Want de gedachte was van als je de hoofdstad van de vijand te pakken hebt... dan heb je daarmee de oorlog eh, gewonnen. Eh, dat had hij al een keer eerder geprobeerd, in het eh, najaar van 1862. Dat was toen mislukt. Hij probeerde dat nog een keer. En er waren nog twee eh, bijkomende eh, belangrijke politieke doelen. Het breken van de, de wil in het noorden om eh, de oorlog voor te zetten... Dat was in het noorden uh, een hele gevoelige kwestie. Daar had president Lincoln het uh, ontzettend moeilijk mee om zeg maar, de boel bij elkaar uh, te houden. Uh, dus als, als het zuiden erin slaagde om die, die wil te doorbreken, dan zou dat uh, goed uitkomen. Er was nog een tweede doel en dat was uh, het, uh, het proberen het erkenning te krijgen van Engeland en Frankrijk. En dat zou ook de zaak volledig anders zijn. Uh, Goed, dus we, we zitten in die situatie. Ja. Dan gaan we toch even naar 1 juli 1863. Uh, er ontstaat een gigantisch bloedbad. Ja. Bij toeval. Uh, min of meer wel, ja. Uh, je moet je voorstellen dat uh, de legers zaten elkaar op, uh, op de hielen... Uh, dat het tot een slag zou komen, dat was, wel, uh, was wel, wel duidelijk, alleen niet waar. Beide legercommandanten hadden elk een andere plek uh, in, uh, in gedachten. En, uh, maar als we ook een strategie hadden bepaald? Ja. ja he, he, he, he, he, he, heel belangrijk was dat je een plek uitzoekt waar je de uh, tegenstander tot slag uh, dwingt. Uh, die jou goed uitkomt, uh, waar je de, de, zeg maar de, de tactische omstandigheden uh, e zelf in de hand hebt. Nou, bij Gettysburg uh, ontstond uh, de veldslag. Gettysburg was een strategische gelegen plaatsje. Er kwamen maar liefst tien hoofdwegen bij elkaar. Uh, maar de eigenlijke aanleiding was, uh, was een hele uh, platvloerse. Uh, je moet je voorstellen, het uh, zuidelijke leger was een... Uh, een, een Samengeraapt zooitje, uh, het enige wat ze voor elkaar hadden... waren de wapens en de discipline, maar voor de rest uh, uh, uh, leek het nergens op. En ze liepen heel vaak op blote voeten. Nu wisten ze dat er in Gettysburg een voorraad schoenen was. Uh, en de aanleiding is dus eigenlijk geweest dat uh, een, een zuidelijke legerij een eenheid op die schoenen uit was en stuitte op uh, een, een noordelijke cavalerieeenheid. eenheid en Allengs op die 1 juli uh, kwamen steeds meer leger-eenheden met, met elkaar uh, uh, slaags. Dus ze hadden wel schoenen inmiddels in Gettysburg gevonden? Ik weet niet, ik weet niet <laughs> of ze die schoenen uh, uh, hebben gekregen. Dat, uh, dat heb ik niet kunnen achterha achterhalen. Maar het is een algemene uh, ja. herkenbare anekdote. Get those shoes. Dus die twee legers die uh, staan tegenover elkaar... Ja. En, en dat is dan, het is niet voor niets een van de favoriete veldslagen om na te spelen voor reenactment verenigingen. Want dat gebeurt overal hoor, maar in Gettysburg ook, ja. Ja, ja. ja om, om, om, ook omdat het zo spannend was, die drie uh, dagen. Ja, ja. Uh, en daar komt ook bij dat Gettysburg, uh, uh, is het icoon voor uh, de Amerikanen, voor hun burgeroorlog. Daar zat zit alles in. En hoe bedoelt u dat? Nou ja, het, het, het is het meest aansprekende. Er kwamen de meeste mensen om, uh, om het leven. Uh, het, het is om de hoek bij uh, Washington en New York en andere grote steden. Dus uh, ja, jaarlijks komen daar 1,2 miljoen mensen op bezoek in, uh, in dat nationale park. Daar. Ja, want de uiteindelijke uitslag is dat het noordelijke leger wint. Ja, de, de, de slag heeft drie dagen geduurd. Uh, vooral de eerste en de tweede dag uh, kon het, noorden, het zuiden echt stond op het punt om door te breken. De derde dag uh, hebben ze dat ook geprobeerd met een geweldige grote charge. Maar dat is mislukt. Uh, en toen uh, moesten ze afdruipen. Dus het noordelijk leger overwint. Het wordt gezien als keerpunt in de burgeroorlog. Het zou nog even duren voordat die ten einde wordt gebracht. Ja. Maar het wordt wel gezien als het belangrijkste... Uh, nou, daar, van... is, daar is discussie onder historici over hoe belangrijk nu de uh, slagpakket is geweest. Maar het is het meest aansprekende grootste slag. En dat uh, is ook te zien op die plek waar nu ja. nog een gigantisch complex is met verschillende musea. Uh, uh, Eén groot museum, een heel groot park waar je uh, uh, een route kunt volgen om er doorheen te rijden. Dat is uh, erg goed uh, geoteerd goed, goed daar. En voelde u nou daar... Nog die slag, dat, dat historische nou, als, je, als je in dat park rijdt, het is, een, het, het, het is een park, het is mooi. Maar als je in een museum bent en je ziet de illustraties en het verhaal... dan gaat het wel leven. Goed, en u zegt dus... Doe het vooral op de fiets als u iets van die Amerikaanse burgeroorlog wil dat meekrijgen. Zou, dat zou mijn advies zijn. Je en hebt in de buurt van Gettysburg. Dit boek dan waarschijnlijk ook. Dat hoop ik ook, ja. Het boek is getiteld Burgeroorlog in Etappes. En het is van Bouke de Vos die hier te gast was. Hartelijk dank. Graag gedaan. En dan gaan we nu door met de tweede zomerserie... Russische aarde, Hollandse dromen, Rusland door Nederlandse ogen... van programmamaker Hans Olink. In de afgelopen 28 jaar maakte collega Hans Olink talloze documentaires. En een groot deel daarvan ging over de Russische geschiedenis... van de afgelopen eeuw. Omdat Hans per 1 juli stopt bij de VPRO... heeft hij acht Rusland-uitzendingen geselecteerd... die meteen in een prachtig jaar vallen. 300 jaar Rusland... Uh, oh, ik zeg het verkeerd, 300 jaar geleden begonnen die diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Rusland. Vandaag het eerste deel van De Nieuwe Mens over de revolutie van 1917 in Sint-Petersburg. Optochten en demonstraties bepaalden het straatbeeld en de Tsarenfamilie werd gearresteerd en later vermoord. Een portret van die periode door Nederlandse ogen. Leningrad heet sinds enkele maanden weer Sint-Petersburg. Een tijdperk is afgesloten. De stad die in 1917 de bakermat was van twee revoluties... de februari- en de oktoberrevolutie... kreeg de naam terug van de stichter van de stad, Tsar Peter de Grote. Hij was het die aan het begin van de 18e eeuw... een venster op het Westen wilde creëren... Door zijn contacten met Nederland... zouden duizenden Nederlanders zich in de stad aan de Newa vestigen. Rond de eeuwwisseling was de Nederlandse kolonie in Sint-Petersburg... tot grote bloei gekomen. In de Nevsky Prospect, de hoofdstraat van de stad... stonden diverse Nederlandse handelshuizen. De Nederlandse Bank voor Russische Handel... was gevestigd in een pand naast de Nederlandse hervormde kerk. Voor de Nederlandse gemeenschap was deze kerk het godsvruchtige centrum... De Russisch-orthodoxe kerk mocht optreden als de eerste steen... voor een Nederlands bedrijf of winkel werd gelegd. Haar zegeningen zouden de Russische arbeiders stimuleren harder te werken. De Nederlandse enclave was gesloten. Er werd hoofdzakelijk onderling getrouwd. En als iemand het in zijn hoofd haalde met een Russin te trouwen... dan kon hij zijn aanspraken op het familiekapitaal wel vergeten. De Nederlandse kinderen zaten op de Duits gereformeerde school... De 84-jarige Emeritus hoogleraar Wim Wertheim was een van die kinderen. Mijn ouders waren al in 1907 naar uh, Petersburg verhuisd. Uh, mijn vader was directeur van een levensverzekeringmaatschappij, eigenlijk een Nederlandse maatschappij, maar die had een dochtermaatschappij in Sint Petersburg, de zogenaamde Generaalne Opfest dat was een dochtermaatschappij van de Algemene die in Amsterdam gevestigd was. Die had een kantoor in Odessa. Eerst is mijn vader geplaatst als directeur van het kantoor in Odessa... maar al vrij gauw daarna, in 1907... toen werd hij overgeplaatst naar Sint-Petersburg... zoals dat toen heette, Sankt-Petersburg in het Russisch. En daar... Uh, werd hij een van de drie directeuren, twee Nederlandse directeuren. Uh, mijn vader, J. Wertheim, uh, de heer Kool, ook een Nederlander... en een Rus met een Italiaanse naam, Sangali. Uh, op deze manier behoorden eigenlijk mijn ouders tot, men zou het kunnen noemen... de bourgeoisie van Sint-Petersburg. Zij hadden veel contact met de Hollandse kolonie. En, uh, maar toch ook met... Uh, door dat ze in het levensverzekeringbedrijf zaten... met nogal wat vooraanstaande Russische families... die een beetje tot de rijkere boerburgerij behoorden. En uh, de woning die, mij, die ik mij het beste herinner... dat was toen ik naar school moest. Toen waren we net verhuisd naar de zogenaamde Vasiljevski Ostrov, een eiland van de Neva. En op dat eiland, daar werd zo'n beetje de Amerikaanse methode toegepast. Van de straat hadden geen namen, die hadden een nummer. En zo woonde ik op de tweede linie daar. En dan woonden we dan op één etage. En dat heette dan een kwartier, wat men hier een flat zou noemen. En zo'n kwartier verschilde niet zo erg veel van een Nederlands... Uh woning Alleen het grote verschil was natuurlijk dat er overal van die grote kamiens... die stenen kachels waren ingebouwd waar je dan met hout stookte. Uh. Had u veel contact met, met uh, Russische uh, vriendjes... Ja, met Russische vriendjes hadden we ook wel contact. Het ging er een beetje van af als dat ook kennissen waren van mijn ouders. De ouders daarvan. En we kwamen op een school waar het nogal veel buitenlandse kinderen waren... en waar het onderwijs voor de Eerste Wereldoorlog, voor 1914, in het Duits was. Het was Duitsstalig. Het was de zogenaamde Reformatskoje Utfilische. Dat betekent dus de gereformeerde, dus de protestantse school. En deze school die behoorde toe aan drie protestantse kerken... de Duitse, de Franse en de Nederlandse kerk. En van de Nederlandse kerk werd altijd gezegd dat dat de rijkste van de drie was. Want je had natuurlijk al die rijke Friese Veense uh, textielhandelaren... die daarvoor zorgden dat hun kinderen daar toch nog iets van de Hollandse cultuur... Uh, van de Westerse cultuur konden meekrijgen. En op die school daar uh, vormden de Nederlandse kinderen maar een kleine minderheid. Maar ik had twee grote vriendjes daar op in mijn klas zitten. De ene was uh, Oscar Moor, zoon van een ingenieur. Die directeur was van een van de fabrieken daar in... Uh, in Sint-Petersburg. En de andere was Hans Schimp van der Loef. Dat was de zoon van de Nederlandse dominee. Die kwam eigenlijk pas in 1916 in uh, Holland aan. Toen werd hij daar beroepen als dominee... voor de Hollandse Protestantse kerk. En in die, die kerk was eigenlijk een beetje de verzamelplaats... toch wel van een groot deel van de Nederlandse kolonie... die er ook overwegend protestants protestant was... En die kerk was ik ook gedoopt, hoewel mijn ouders van Joodse origine waren... hadden ze zich allebei ook laten dopen. En uh, ik wist zelf ook niet eens dat ik van Joodse afkomst was in die tijd. Zijn twee jaar oudere broer Hans Wertheim, later leraar klassieke talen... zat op dezelfde school. Het waren, waren een beetje Duitse gewoonten. Dus wanneer daar een leraar binnenkwam, dan stond... Alles op. En uh, dan uh, was het antwoord van de leraar... Zet ze zich. voertaal was namelijk Duits tot 1914. Toen de oorlog begon, toen werd de voertaal Russisch. Hmm. Hmm. Maar ik heb dus al mijn vakken oorspronkelijk tot aan 1914... maar toen was ik pas negen jaar... heb ik dus uh, in de uh, Duitse taal geleerd... En was het een strenge school? Ja, Strenger dan toen in Nederland. Dat wel. En uh, nogal Duitse gewoonten. Dus er werden allerlei beloningen gegeven... voor een beetje uitblinkende leerlingen. Die kregen een bepaalde titel. Ik weet niet precies meer hoe de titel is. En, uh, nou ja... Ik had, mijn prestaties waren goed, maar ik kreeg die titel vaak niet... omdat ik stout was of omdat ik slecht schreef. Maar waren er ook lijfstraffen? Nee, mm -hmm. dat kenden we niet, lijfstraffen. Mm. Ik geloof niet dat het voorkwam ook. De heer Wim Wertheim, die onlangs samen met wijlen zijn vrouw... zijn jeugdervaringen te boek stelde in Vier Wendingen in ons Bestaan... was zeven jaar oud toen hij de school voor het eerst bezocht... Russisch was de taal die ik sprak altijd met mijn broer, met de bedienden en met Russische kinderen. Terwijl Hollands de taal was die ik met mijn ouders sprak. Maar mijn Russisch was toen die tijd beter dan mijn Hollands. Maar uh, ja, bij het onderwijs leerde je natuurlijk heel veel geschiedenis. En die geschiedenis, die uh, lessen, gingen voor een heel belangrijk deel over het Tsaristische Hof... De Romanovs, en daar moest je natuurlijk op dezelfde manier alle dynastieën van kennen... zoals je dat in Holland kende van de Willems en de Dirksen, Dirken en dergelijke. Maar uh, ik wist veel meer van de Russische aardrijkskunde. En ook toen de oorlog was uitgebroken, toen zaten we met een kaart... waar wij alle veroveringen die de Russen maakten op de Turken bijvoorbeeld... waar we die met vlaggetjes op een kaart aangaven... U voelde zich wel degelijk Russisch? Ik voelde me wel degelijk Russisch. En toen mijn vriendje Hans Schem van der Loef... net uit Holland was gekomen, toen zei hij een keer tegen me... Hé, hey, uh, ben jij nou zo pro-Russisch? Wij zijn toch neutraal als Hollanders? Dat was voor mij een nieuw gezichtspunt. Door de oorlog, die later de geschiedenis in zou gaan als de Eerste Wereldoorlog... was de bevolking het water tot de lippen gestegen. De erbarmelijke levensomstandigheden zouden de kiem leggen voor de februari-revolutie van 1917... die volgens de latere Juliaanse jaartelling zou beginnen op 8 maart 1917. Op die dag... Legden 2500 vrouwelijke textielarbeiders spontaan het werk neer. uit protest tegen de lage lonen, de stijgende voedselprijzen en het schaarse brood. Ze gingen de straat op. Anderen sloten zich bij hen aan. Een dag later trokken 40.000 stakende arbeiders naar de Nevsky Prospect. Door kozakken te paard werden ze uiteengeslagen. Een andere groep werd door de politie aangevallen. De eerste dode viel. Op 10 maart 1917 was Petrograd totaal verlamd. De staking was algemeen. Er verschenen geen kranten. Er reden geen trams en winkels en restaurants waren gesloten. Steeds meer Kozakken en soldaten sloten zich aan bij de stakers. Wilhelmine Lang was toen de tijd getrouwd met Jan Cornelis Harmsen. Ze wonen in de wijk wasilewski ostrov op de hoek van de Neva-kade en de 14e linie. De wijk was nog ontworpen door Saar Peter de Grote... naar het voorbeeld van de Nederlandse steden. Door zijn dood werd het plan nooit in oorspronkelijke vorm uitgevoerd. Door het wegvallen van de grachten kreeg de wijk brede straten. Vanaf de derde etage hadden ze een perfect uitzicht... op de februari-gebeurtenissen. Wilhelmina Lang hield een dagboek bij. Een nieuw tijdperk is aangebroken. Langs de grote prospect trekken duizenden mensen... met rode vlaggen en overwinningsliederen. De jongens wilden natuurlijk naar buiten. Nauwelijks hadden we ons echter naar beneden begeven... of de huisknecht riep dat op de veertiende linie geschoten werd. En toen ik mijn hoofd buiten de deur stak... hoorde ik de kogels door de lucht fluiten. Schielijk ging ik weer naar boven en ging aan het raam zitten. Daar zag ik dat het kadettenkorps van de marine, dat naast ons aan de twaalfde linie lag, bestormd werd. De kadetten waren nog trouw aan de tsaar. De overgelopen troepen, begeleid door een grote mensenmassa, beschoten het korps... waarbij ze dekking zochten achter de aangrenzende huizen, stapels planken en hopen sneeuw. In een mum van tijd was de straat leeg. Alles vluchtte en zocht beschutting in de portieken... Een vrouw die met een kind in een kinderwagen liep... wist zich geen raad tot men haar over de borstwering op het ijs zette. De tegenstand van de kadetten duurde niet lang. Toen er een paar panzerwagens kwamen die zich voor het gebouw opstelden... gaven de kadetten zich met witte vlaggen over. Iedereen stroomde de kazerne binnen en plunderde de proviantkamers. De straat zag zwart van de mensen... die grote stukken boter en vet en dergelijke droegen... Toen het allemaal voorbij was, realiseerden we ons aan welk gevaar we blootgestaan hadden. Er werd door het korps namelijk richting ons raam geschoten. Hoe gemakkelijk had een kogel ons kunnen raken? In zulke tijden vergeet men het gevaar. S'avonds voltrok zich een gruwelijk beeld aan onze ogen. De hele horizon was één vuurzee. We zagen acht brandhaarden. Een angstaanjagend gezicht. De volgende morgen zag het tevredig uit. We waagden ons op straat. Ik liep met de twee jongens over de Nicolaasbrug naar de Litovski la mol gevangenis Die was volledig afgebrand. De puinhopen rookten nog. Toen naar het Spassky-politiebureau, dat ook afgebrand was. Daar werden nog ijverig boeken en stapels papieren... door straatjongens verbrand. Er heerste een opgewonden leven op straat. Iedereen had bijzondere gezichten. iets wat opgewonden, wat angstig maar ook vrolijk en verwachtingsvol. De straten boden een bijzondere aanblik. Er werd niet gereden. Iedereen liep midden op straat, waar de sneeuw geheel platgetrapt was. Kranten waren er nog niet, maar er waren bulletins gedrukt... die door voorbijzuizende auto's werden uitgestrooid. Iedereen wierp zich erop om nieuws te bemachtigen. Het algemeen enthousiasme, de opwinding, maakte zich meester van iedereen... en met grote verwachting zag men de toekomst tegemoet hoewel niet zonder enig wantrouwen tegen dit experiment. Alle waren verrukt over de snelle en met weinig bloedvergietige paardgaande omwenteling, maar dat duurde niet lang, want al gauw schudde iedereen het hoofd over de politiek van de nieuwe regering. Een van de kinderen van Wilhelmina Lange en Jan Cornelis Harmsen is de inmiddels 85-jarige Frits Harmsen. Zijn vader had een importbedrijf voor thee in Petersburg... en suikerfabrieken in de Oekraïne en Letland. In die februaridagen was hij thuis. De school was namelijk gesloten. We woonden dus op de derde of vierde verdieping. En onder ons, op de, op de hoek van die dwarsstraat en zo... daar werd wat geschoten ook door... Eerst door de militairen en daarna ook door die opstandelingen. Maar dat had niet erg veel te betekenen. Het was wel een met geweren enzovoort. Was u bang? Och nee, want je zat er drie, vier hoog. Maar de moeilijkheid was natuurlijk. Dus je kreeg moeilijk wat, wat te eten te krijgen. Je kon en... de straat niet op. Het was toen al moeilijker, steeds meer en meer. Je moest natuurlijk zwarte prijzen betalen en dit en dat. Hoe ging het met het personeel tijdens de eerste revolutie? Oh, heel soepel. Die voelden er niets voor. We hadden dus een kokin. We hadden een soort majordomus, een vrouwelijke, die eigenlijk veel meer dan een, dan een, uh, de, dan een gewone uh, dienstbode was. Die was een beetje half in de familie opgenomen. En dan was er nog eentje, geloof ik. En dan had je dus voor het hout en zo naar boven brengen. Dat werd van beneden geregeld voor het hele gebouw. Dus niet alleen voor onze eh, verdieping, etage, maar ook voor de anderen. Het personeel bleef rustig? Ja, oh ja. Die probeerden dus ook overal wat voedsel te, bij elkaar te harken. In de rij staan. Het was hoe langer, hoe moeilijker. En... Maar u had toch wel voldoende te eten? Eh, nog wel. Maar de laatste periode was erg moeilijk. De heer Wim Wertheim herinnert zich nog enkele gebeurtenissen. De echte revolutie brak eigenlijk pas uit. Toen in begin maart 1917, en daarbij werd de tsaar dus afgezet. En daar hebben we op school heel veel van gemerkt. Want we mochten toen zes weken lang niet op school. Waarom niet? Onze school stond in een vrij nauwe straat. En daartegenover, daar was een soort kasteel dat als gevangenis was ingericht. En in die gevangenis... daar zaten zowel politieke gevangenen van Tsarisme in, als gewone misdadigers. En ja, die gevangenis werd bij deze februari, zogenaamde Februari-revolutie... in brand gestoken. Dus het was in die straat een verschrikkelijke brandlucht. En uh, daarom konden we zes weken lang konden we die school niet bezoeken. Maar er was nog een andere reden. En want men was bang dat er nogal wat gespuis toen we rondliep. Dus daarom was het ook niet zo Veilig. Dus Mijn broer en ik hadden toen zes weken lang vrij. Ja. Hoe werd het thuis door uw ouders over die februari-revolutie gesproken? Nou, op zichzelf waren ten slotte mijn ouders als uh, Nederlanders... niet zo verwonderd dat er een soort burgerlijke revolutie zou komen... en dat men ervoor was om nu een echt parlement in te stellen... en om er meer democratie te brengen. En de partij die toen eigenlijk aan de macht was... Dat waren de Constitutioneel Democraten, KD. En dat werden dus de kadetten genoemd. Het waren helemaal geen militairen, maar die kadetten die waren de regering. En ja, mijn vader, die was uh, toch wel enigszins gesteld op die zogenaamde kadettenpartij. Dat beschouwde hij gewoon als een parlementaire, enigszins liberale partij. En dat. Daar was een prins, prins Lvov, die was toen voorzitter van het parlement geworden. Die behoorde tot die kadettenpartij, als ik me niet vergis, En zo. En daar had hij wel enige fidutie in. En op zichzelf was die periode in de loop van 1917 nog niet zo uh, verontrustend. En ook Hans Wertheim herinnert zich nog een cosmetische verandering... na de februari-revolutie en het aftreden van de Tsar... Mijn vader die had eerst een baard. Zo'n baard. Zo'n kort uh, Henri-Katter baardje had hij. En toen, uh, op een gegeven moment, werd hem dat te gevaarlijk... omdat uh, de, de Tsar Nicolas net zo'n baard had. En toen heeft hij op een onverwacht moment... heeft hij zijn hele eerste baard en later ook zijn snor afgeschoren. Nou, in het begin moesten ze al vreselijk lachen toen we mijn vader zo zagen. Maar later heeft hij nooit meer een baard gedragen. Met het aantreden van de voorlopige regering onder Kerensky... was er nog geen einde gekomen aan de oorlog... 4,5 miljoen Russische soldaten waren gedood, gewond of krijgsgevangen gemaakt. Bij de resterende 10 miljoen manschappen was de animo... om als kanonnenvoer gebruikt te worden aanzienlijk geslonken. Duizenden soldaten deserteerden. De gevechtskracht van het Russische leger was tot het nulpunt gedaald. Het Duitse opperbevel lachte in zijn vuistje. Ze was gebaat bij een toename van het revolutionaire elan bij de tegenstander... Dat was de reden dat de Duitse legerleiding op 25 maart 1917... de in Zwitserse ballingschap levende Lenin... toestemming gaf zich over Duits gebied naar Petrograd te spoeden. En tevens werd er een grote propagandacampagne op touw gezet... om het moreel van de Russische soldaten in de loopgraven te breken. Eerste luitenant Erich Wollenberg was een van degenen... die opdracht kreeg die campagne uit te voeren. Also, ongeveer mei, het kan eind april geweest zijn... Bekam van de Oberste Heeresleiding van onze division, ik bekam een kasten vol propagandamateriaal. Het was mei of eind april toen we van de legerleiding een hele kist vol propagandamateriaal kregen. Ik kreeg het bevel de kist tussen onze stellingen en die van de Russen te zetten en dan de Russen te wenken. Met een paar soldaten heb ik dat bevel opgevolgd, heb die kist daar neergezet en ben terug naar onze stellingen gegaan. Na een uur waren de Russen nog niet uit hun loopgraven gekomen. Toen ben ik, tegen het bevel in, met een witte vlag in de hand naar de Russische stellingen gelopen. Van de vlugschriften die ik daar uitdeelde, ze waren in het Russisch en dat kon ik niet lezen, kan ik me nog een beeldverhaal herinneren. Er stond een Engelsman op die de Russen beroofde, een Fransman die hetzelfde deed en een Duitse arbeider die machines en fabrieken tegen graan ruilde met een Russische boer. Op de laatste tekening gaven ze elkaar de hand. Enkele dagen lang verbroederden we ons met de Russen. We lagen tussen ons beide stellingen. De Russen gaven ons paasbrood en bij hen sigaretten en schnaps. Na een dag of tien bleek dat de Duitse troepen... in verregaande staat van ontbinding verkeerden. De Duitse soldaten beschouwden de Russische soldaten... als arbeiders en boeren, net als wij, en wilden niet meer schieten. uit brieven onze deutsche soldaten sagen, Die Russen zijn ja Brüder, zijn ja Bauern, Arbeiter wie we, nietwaar? En we wollten nog niet meer schieten. De propagandacampagne had een averechts effect. Weliswaar hadden de Russische soldaten geen zin meer om te vechten maar ook de Duitse soldaten werden steeds meer... door het virus van de revolutie beïnvloed. In Petrograd weerde Lenin zich geducht... en zaagde verder aan de poten van het voorlopige regime... terwijl Kerensky een intensieve propagandacampagne aan het front voerde. De kracht van de bolsjewieken nam toe... zoals Wim Wertheim in september 1917 kon constateren. Toen we terugkwamen van vakantie, toen was het al een beetje onrustiger... En uh, toen uh, zag je overal verkiezingsborden hangen. En toen vroeg ik nog uh, aan mijn vader... wat betekenen eigenlijk al die partijen? En Dat legde hij me toen een beetje uit. En toen zei ik, ja, maar ik heb, zie ook telkens ook aanhang, uh, ook, uh, aanplakbiljetten staan... van de Bolsheviki. Wat zijn dat dan, de Bolsheviki? Oh, dat zijn gewoon een misdadigers, zei mijn vader. Nou ja, daar kon ik natuurlijk mee doen... Alleen uh, vond ik het een beetje gek dat uh, er ook mensen waren die op misdadigers wilden stemmen. Maar ja, zo in, ik herinner me ook nog, dit was een periode waarin voortdurend uh, optochten door de straten kwamen. Onder andere ook door onze straat, de tweede linie. De overkant heette de derde linie en daardoor die straat, daar kwamen... Heel kleurige optochten, we vonden het altijd heel mooi om ernaar te kijken. En er waren, uh, uh, ze liepen met vaandels en ze zongen de Marseillaise, maar dan met Russische woorden... Uh, die niet helemaal pasten op de situatie. Maar ga voor, voorwaarts, het Russische volk, de tijd van de revolutie is gekomen en dergelijke. Dat werd dan gezongen en ik stond zo een keer voor het raam en toen plotseling werd er... Een, boven mij was er een bovenraampje open en opeens werd er een geweer op mij gericht. En onmiddellijk het raam dicht doen, anders schieten we. Nou, de dienstmeisje dat achter me stond, dat trok me meteen achteruit. Dat vond ik eigenlijk jammer. Maar, uh... En toen hebben ze meteen dat, dat raampje dat alleen maar in de winter open stond... hebben ze toen gauw dicht gegooid. De strijd tussen het voorlopige regime en de Sovjets... zou spoedig haar hoogtepunt bereiken. Kerensky trachtte door arrestaties van bolsjewieken en het verbieden van hun kranten het tijd te keren. Op dinsdag 6 november vielen de regeringssoldaten de drukkerij binnen... waar Robotschi Poet gedrukt werd. Het hoofdartikel in het bolsjewistische blad van de hand van Jozef Stalin... zou de lezers niet bereiken, want de gehele oplage werd in beslag genomen. Het zou de aanleiding zijn waardoor de bolsjewieken in de aanval gingen. Frederik Cornelis Harmse zag vanuit het ouderlijk huis... hoe de marine haar aandeel leverde in de machtsovername. De vloot die was geconcentreerd allemaal op een eiland... in de Finse boedem, boezem. En dat, daar lagen ze de boten. Ze hadden dus eigenlijk in de oorlog niks gedaan. En, en daar... Nu werden ze actief. Om te beginnen waren dus het nodige aantal officieren enzovoort. Die waren afgemaakt omdat ze te streng of te, te, te lastig waren. Enzovoort. En toen kwam een gedeelte van die vloot die kwam dan opstomen langs de Neva naar Petersburg. Dus een kilometer of nou, zeg maar 30, 40 zoiets van het eiland waar dus de hele basis van de marine was. En toen kwamen ze daar en de grote kruiser Aurora... die kwam voor anker te liggen, pal voor ons huis. Voor onze uitzicht daarop. Hij was zo diep dat hij dus kon niet aan de kade aankomen. Hij lag zo'n meter of tien of zo uit de kade. Daar ging hij voor anker. En nou, er was gedrukt. De matrozen die hadden alles te vertellen... En de officieren die moesten zich gedijst houden. Hij kwam dus vanuit de Finse boezem de rivier op. En wij waren dus benedenwaarts van de eerste de brug. Hoger op, stroomopwaarts, dat was de brug. En dan kon hij er niet tussendoor. Dat was niet op gerekend. En toen kwam hij dus bij ons voor, voor anker liggen. Vergezeld met een paar kleinere boten. Enzovoorts. En toen was het allemaal nog betrekkelijk rustig. Maar toen was dus de voorlopige regering. Die kon het toch niet meer bolwerken. Die zat nog in het paleis, vroegere paleis van de tsaren. Aan de overkant van de rivier, hogerop. Ook, en die kwam daar. En toen was dus de opzet op de bestorming. van de voorlopige regering die in het tsarenpaleis zat. Die zouden bestormd worden door de communisten. En het beperkte zich, goddank, alleen tot op een gegeven moment de Aurora s'avonds een daverend schot loste. uit de grootste kanon die ze voor ons hadden. en vlak dus voor onze neus. Het was een, de ramen die gingen op een nieuwe, we gingen net naar bed. En dan sprongen ze we meteen weer uit. En. Dat bleek achteraf. Dus Het was het schijn voor de communisten. Voor ons was het natuurlijk een heel onplezierigheid. Er was een schot. Dat het losse, een losse vlodder was. Dat horen we pas later. Punt 1. Punt 2 is... ja. Als je iemand schiet, dan wordt de meester wel teruggeschoten. Dus ik dacht, nou, wanneer begint de, de schieterij terug? Niks ervan. Maar het was natuurlijk voor ons heel spannend. In bijna alle uh, gegevens daarover... hebben ze dus verbasterd over het bombardement van de, van de Aurora. De Aurora heeft verder niet geschoten, alleen een losse vlodder. Alleen een losse vlotta, ja. Armstens moeder, Wilhelmine Lang, zou in haar dagboek noteren... We liepen langs de newa om naar de schepen te kijken. We keken kritisch naar de overwinnaars. Sommigen stelden niets nieuws voor. Russische matrozen zoals ze vroeger ook geweest waren. Anderen hadden een wild uiterlijk, alsof ze je keel wilden afsnijden. In hun uiterlijk zag je de nieuwe vrijheid en spookachtigheid... Sloordig zat hun uniform, bijzonder diep gedecolleteerd met tatoeages op de borst. De pet scheef op het hoofd en opzij een grote haarlok die bijzonder zorgvuldig gekapt was en hen een wild uiterlijk verleende. Aan deze lui kon je zien dat ze in staat waren hun officieren te vermoorden en overboord te gooien. Later zag je in Petersburg weinig meer van deze lieden. Deze wilde strijdslustige elementen verspreidden zich over de nieuwe fronten. Ze waren overal in een strijd gewikkeld met de bourgeoisie... en ontwikkelden een grote energie en vreedheid. Op de schepen bleven de meer vreedzame achter en leden een arcadisch leven. Men zag ze met hun dames flaneren en zich amuseren... gekleed als dandies, hun haren bijzonder gekapt... hun kleren van bijzondere snit... van onderen bijzonder breed met een omgeslagen band... gele glacee handschoenen... Zo sterk geparfumeerd dat je ze duidelijk kon ruiken op de tweede verdieping... als zo'n dandy op straat voorbij liep. Op de schepen amuseerden ze zich met schieten. En als het warm was, lagen ze in hangmatten op het dek... en schommelden langzaam heen en weer. S'avonds was er bal met grammofoonmuziek en tijdens feestdagen was er vuurwerk en geweervuur. Soms zelfs kanonschoten. In oktober, toen de bolsjewieken de macht naar zich toetrokken troostte men zich met de gedachte dat het niet lang kon duren. Over een paar weken, hooguit een paar maanden, zullen ze ten val gebracht worden. Zo'n absurditeit zal zich nooit lang kunnen handhaven. En des te sneller en feller deze ziekte in zal treden, des te sneller zal men haar overwinnen. Van de revolutionaire nacht kan Wim Wertheim zich niets herinneren. Maar ook in zijn leven zouden er dingen gaan veranderen. Ik heb achteraf gehoord dat op de nacht van die overval van het Winterpaleis. dat mijn broer en ik toen met de kleren aan te slapen werden gelegd. om als het nodig was altijd via de achtertrap te kunnen ontvluchten. Als er iets zou gebeuren. Want er werd ons toen aan alles wat toen bourgeoisie was werd toen de Bourgeois werd, uh, een uh, Bartholomeusnacht beloofd. Degene die wel eens iets gelezen hebben over de Franse revolutie weten... dat de Bartholomeusnacht de nacht was waarin heel wat mensen werden uh, doodgeschoten ja. of doodgestoken. Ja. Ja. Dus daar was bestond wel degelijk onrust en angst over... Maar uh, toen kwam er dus toch wel een beetje een nieuwe situatie... want toen was er een, een nieuw regime. En wat ik me toch herinner van die schooltijd... ten eerste was dat er leraren waren die uh, duidelijk lieten merken... dat ze aan de kant waren van de... Revolutionairen, of er kwamen ook een paar nieuwe leraren. De hele sfeer werd er anders op school. We moesten opeens ontzettend veel gymnastiek doen. Er werden hele, de voorstellingen werden georganiseerd, waarbij we in allerlei wonderlijke acrobatische houdingen bovenop elkaar moesten staan... en dan daar mooie figuren van moesten bouwen... of dat we moesten marcheren op marsmuziek en zo. Aan dat soort dingen herinner ik me iets... van wat je een revolutionaire sfeer zou kunnen noemen. Maar verder merkten we dat natuurlijk meer in het gewone openbare leven... de groeiende gebrek, groeiende gebrek aan voedsel, de onrust die er was en dergelijke. Aan dat soort dingen merkte je als kind natuurlijk toch veel meer dat er aan... Er werd ook, ja, en op school heb ik wel gemerkt, er werd opeens gestolen. En er was voortdurend een onderzoek plaats. Wie zou het gedaan hebben? Het bleek het een jongetje uit mijn klas te zijn. Die betrapt werd toen hij uit zakken... die aan de kapstok iets weghaalde en dergelijke. En dat soort dingen. Werd hij bestraft? Ja, hij is van school gestuurd. Dat was na de oktoberrevolutie? Dat was na de oktoberrevolutie, zonder twijfel, ja. ja. En vervielen er ook vakken op school? Bijvoorbeeld nee. de vreemde talen? Nee, nee, nee, nee. daar was eigenlijk nog helemaal geen kwestie van. Nee. Het onderwijs dat bleef wel bestaan, maar ik kan me niet eens zeggen... Ik herinner me zelfs dat ik nog Latijn kreeg... terwijl ik toch op in een klas was die uh, toch eigenlijk nog naar, naar mijn leeftijd... tot de lagere school zou behoren. Ik had de eerste lessen Latijn nog gehad in het jaar 1918. Ja, toen ik tien jaar was. Hoe was het thuis? Uh, had u voldoende te eten? Ja, het was heel moeilijk vaak om aan eten te komen. Echt honger leden we niet, maar dat was wel, we waren duidelijk onder voet. Ik kan u een paar voorbeelden noemen. Bijvoorbeeld Als we maar even vrij hadden, gingen mijn broer en ik... Uh, gewoon in Tremsen, de hele stad, om te proberen aan suiker te komen... Want suiker, dat was op de, alles was op de bon. En dat was heel moeilijk om aan suiker te komen. En wat we in plaats daarvan probeerden te kopen. Maar daarvoor moesten we dan in de apotheek zijn. Dat was glycerine. En glycerine kon je dan als zoetmaker gebruiken. Wat ik me verder ook nog herinner. Aardappelschillen werden niet meer weggegooid. De aardappelen werden wel geschild. Maar die aardappelschillen die werden gebakken. En die werden met zout toebereid. En dat was echt een Nee, voor ons in die tijd. Voor de in Petrograad verblijvende buitenlanders werd het leven er niet gemakkelijker op. Velen waren er al van doorgegaan. De familie Wertheim keek het voorlopig nog even aan. Mijn vader die wou toen toch nog blijven om te proberen van zijn uh, zaken die genationaliseerd werd... Uh, om daar toch nog ondershands via die Russische... Uh, mededirecteur toch nog een beetje invloed uitoefenen... en proberen te redden wat er te redden viel. Want tenslotte ging de bourgeoisie... en daar rekende ik mijn ouders toch ook wel toe... die gingen allemaal vanuit... nou ja, deze nonsens die kan niet voortduren... en het buitenland zal binnen een half jaar wel ingrijpen. Na de oktoberrevolutie... toen heeft er een keer bij ons thuis een huiszoeking plaats had, dat ik me ook. Mijn broer en ik moesten in de slaapkamer een beetje... of in de kinderkamer was het eigenlijk... ons een beetje opsluiten. En onderwijl had daar een huiszoeking plaats. Door wie? Uh, ja, dat weten we niet helemaal zeker. Waarschijnlijk militie. Mil een militie doen. Maar die gedroegen ze blijkbaar vrij behoorlijk. En toen vond mijn vader het toch mogelijk om te vragen of het akkoord was dat hij de consul zou, het consulaat zou opbellen, het Nederlandse consulaat. En toen kwam inderdaad de waarnemend Nederlandse consul, de heer Uitenthuis. Die bleef was gelukkig. Niet uit, maar thuis, maar die konden we dus bereiken. En die kwam daar aanzetten. En pas in zijn bezigheid heeft toen verder die huiszoeking plaatsgevonden. En op een goed moment. Mijn vader beschrijft in zijn eigen boek hoe. Uh, ze toen ontdekten dat er nog een revolver zat in een uh, lavend Dat mocht natuurlijk helemaal niet. Maar ze lieten ze rustig liggen. Ze waren op zoek, bleek toen naar goud. En goud had mijn ouders niet in huis. En wat de reden was waarom toen die huiszoeking plaats had, is het ook nooit duidelijk geworden. Maar ik herinner me nog wel dat toen de heren van de militie afdropen, dat toen uh, in ons bijzijn, maar wij kregen wat anders te drinken, dat uh, mijn ouders samen met de heer Uitenthuis nog een lekker glijfde wijn hebben op de goede afloop hebben gedronken. Maar toch was zoiets een waarschuwing van... er kunnen meer dingen, er kunnen ernstige dingen gaan gebeuren. Ik was ook nog vrij kort na de revolutie een keer... Uh, voor een blindedarmoperatie overgebracht naar een ziekenhuis. En toen herinner ik me dat je het hoorde op straat toen we daar met zo'n auto... De automobielen bestonden toen al, werden gebracht naar het ziekenhuis dat je in de verte hoorde schieten. Dus het, de Hollandse bourgeoisie die ging al bij voorkeur niet meer te veel, uh, uh, s'avonds op straat. Dit was het eerste deel van De Nieuwe Mens van Hans Olink. Volgende week deel 2. De presentatie was overigens van Kiki Amsberg. En in de weken daarna uh, volgen nog zes andere Rusland-programma's van collega Hans Olink. Wilt u dit programma op cd hebben, maak dan een 750 over naar 444 van de VBRO in Hilversum. Onder vermelding van De Nieuwe Mens... En dit was over Straks na het nieuws van 12 uur de perstribune van Max. Met onder andere Paul Snijder, oud-correspondent van de NOS. En zwemmer Pieter van de Hoge Band. Tot volgende week. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. De afgelopen week beleefde Egypte zijn tweede revolutie. Of was het een ordinaire koep? Oordelen en interpretaties vliegen ons om de oren.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 Kijk vanavond om negen uur naar de Nederlands ondertitelde film Le Bonheur. Meer info op tv 5 Laat een sterretje voor u op vakantie gaat altijd repareren door Carglas. Dat voorkomt een hoop vakantieleed. En bent u lid van de ANWB, dan krijgt u nu alleen bij Carglas bij een sterreparatie of ruitvervanging gratis een fles ruitenreiniger... een microvezeldoek en vullen we uw ruitvloeistof gratis bij. Fijne vakantie. Carglas repareert... Vervangt. Dit is Radio 1.